Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In het Drentse dorp Oranje hebben boze bewoners de auto van staatssecretaris Dijkhoff belaagd. Dijkhoff was in Oranje om de bewoners op een besloten bijeenkomst bij te praten... over de komst van 700 extra asielzoekers naar het dorp. Toen hij wilde vertrekken werd hij door dorpsbewoners tegengehouden. Mensen trokken een deur open en rukten een spiegel af. En ook trapten ze tegen de auto. In het vakantiepark in Oranje worden al 700 vluchtelingen opgevangen. Dijkhoff heeft besloten dat er nog eens 700 bijkomen. Volgens de burgemeester van Midden-Drenthe en de commissaris van de Koning is de komst van 1400 asielzoekers in strijd met de afspraken. In Purmerend is in een concerthal de inspraakavond hervat over de komst van honderden asielzoekers. Het is een vervolg van een bijeenkomst twee weken geleden, die toen door de burgemeester werd afgeblazen omdat boze burgers de raadzaal op stelte hadden gezet. Het college wil zo'n 700 asielzoekers opvangen. Veel bewoners zijn daar woedend over. Vanmiddag bezocht PVV-leider Wilders Purmerend. Hij deelde er folders uit en sprak steun uit aan de tegenstanders van een asielzoekerscentrum.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 De gemeente Amsterdam verdenkt een ambtenaar van verduistering van miljoenen euro's. Het gebeurde volgens het college op een geraffineerde manier. Meer wil het college er niet over zeggen. De man werd een maand geleden opgepakt in op de opdracht van het landelijk parket. Het weer geleidelijk droog, alleen in de kustprovincies nog wat buien. Morgen bewolkt nog een enkele buien, wordt het 17 graden. Na morgen minder buien en geleidelijk wat koeler. Dit was DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Leuk om mee te beginnen. Wat mag je twee uur verwachten? Ik zie Jeff Neven op de rol staan van de CD1. Karin Krogh, Rita Reijs, Veeklaassen, Oliver Nelson, Liz Wright, Phil Woods. En, nou, te veel om op te noemen. Uh, we zullen dus doorgaan. En dat heb ik uh, komt van een prachtige CD, de CD1 van Jeff Neven, onze Belgische pianist. Sister or brother, you all have to answer to the one above. It's beautiful to watch love begin.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 Ijscream, soda, tonic, in een lichtstool, zoniek. Op het strand, buuwe Achter glazen muren. De lucht een strakke blauwe wand het strand en meer en hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel en een dansorkest speelt love for sale. Er is zoveel te koop. Kraaien, vogels kringen zon van maak me brein. Blauwe een blauwe vaan, het strand en mierenhoop. Een meeuw verschuilt haar eigen keel. Een dansorkest speelt lach voor zeel, Er is al veel te koop. Boven Draai en draaien vogels kringen. Want ze niet...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 Uh, over V. Klaassen gesproken, ja, die kan er ook wat van. Uh, ik heb vorig jaar ook al wat van haar gedraaid en ik draai nu een nummertje van haar. Uh, what are you doing the rest of your life? Oh. Mooi gezongen. Uh, Oliver Nelson staat op de rol. Oliver Nelson, Miss Fine. iets zijn mutaals weer...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 I'm so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 Uh, nieuwe cd, uh, Serendipity. Uh, Serendipity is een toevallig ontdekking, ontdekking per ongeluk. En uh, het nummer Sally Song, Zach Brock. Op viool.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 They're all about me Everyone's talking Don't know if it's true Let's ask myself Het is een prachtig cd van uh, Karsu. Echt uh, zeker de moeite waard. En wat ook een, iets heel moois is, van, is van mij de Hondtelen. Uh, en daar, het volgende nummer van. Het draait niet helemaal. De Rotterdamse die in Colombia woont. De Cubaanse planken zou ik bijna zeggen. Dat is zover mij te hontelen. Dat moet ik de volgende keer overdoen, want het is nu weer zo lang niet afgelopen. En Het is een hele prachtige reden, daar dus moet ik gewoon meer van draaien.